9 uur, dan het met het NOS-journaal. In Lech is tijdens een mis in de Rooms-Katholieke Nicolauskerk... stilgestaan bij het ongeluk van prins Friso. Bij de dienst waren prinses Mabel met haar moeder en zussen aanwezig. En ook koningin Beatrix, prins Willem-Alexander en prinses Maxima... woonden de dienst bij. Tijdens de mis werd een gebed opgedragen aan de prins... en ook stond er een kaars met een foto van Friso. Er werd gevraagd te bidden voor het herstel van de prins.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 In de jeugdgevangenis in het Drentse Veenhuizen heeft brand gewoed. De gevangenis maakt deel uit van een groter complex. Het vuur brak uit in woongebouw De Veenpoort. De brand is inmiddels onder controle. De hulpdiensten waren met groot materieel uitgerukt. Er zijn geen gewonden en het vuur zou zijn aangestoken door een van de jeugdgedetineerden.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 In de Eredivisie heeft NAC vanavond gewonnen van ADO Den Haag. Het werd in Breda 4-0, onder meer door twee doelpunten van Santi Kolk. Er zijn vanavond nog drie wedstrijden en die zijn nog aan de gang. Het weer, vannacht in het noorden mogelijk wat regen. Het wordt zo'n 3 graden met hier en daar mist of nevel. Morgenochtend overwegend bewolkt, smiddags wat opklaringen... en dan wordt het een graad of 9. Dit was het NOS Journaal. Schat, zullen we binnenkort naar New York vliegen?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 Wat doe jij met je vrienden als je wint? Kijk op vriendenloterij.nl. Speel mee en maak kans op prijzen tot 1 miljoen. De vrienden Loterij. Winnen is nog leuker als je het kan delen. Nog was goedenavond. Laten we eens kijken en beginnen in Milaan. Want, en houdt van gescoord 1-0 voor AC Milan. Een, een, een, een schot van Nocerino dat van richting wordt ver veranderd. Want Gianluigi Buffon staat aan de grond genageld. De keeper al 11 jaar bij Juve. Maar moet nu in de 15e minuut het doelpunt uh, toestaan van Juventus. 1-0 Nocerino zijn achtste dit seizoen. De eerste van de avond bij AC Milan tegen Juventus. En ook bij Roda de Graafschop is eenmaal gescoord. Richard van der Waden. Doelpunt van uh, Poupon in de eerste helft. En zo staat de graafschap in Kerkrade nog altijd uh, voor een interessante wedstrijd. Want kan Roda dit duel nog laten kantelen? Ik vraag het me af. De graafschap voor, maar ook VVV voor. Frank Wieluit. Ja, het is wat stil in de koel. Er is wat spanning. En dat was zojuist was er eigenlijk alleen maar even heel kort een oeh te horen. Dat was vooral omdat Everton een kopkans voorlangs wist te krijgen. En dus is het nog altijd 2-1 voor VVV tegen Herakles. Hoe vaak heb jij al oeh gehoord, Henk Kok? Nou, nu bijvoorbeeld een inzet van Zeekvuik. En het schot van Zeekvuik van de rechterkant van de velde gaat maar net over de doelat. En voor die schiet er nog eens een keertje in. En dan wordt die bal van de doellijn gekopt door Anderson En zo is FC in een tijdbestek van een minuut of drie, vier heel goed weggekomen. Ik kijk even naar de hoekschop vanaf de rechterkant. Komt voor de doel, maar dan kan FC Groning toch uitverdedigen. Of kunnen ze niet uitverdedigen? Nee, kunnen weer niet uitverdedigen. En in deze fase krappe redding van Luciano. Op een afstandsschot van Lasje Schöne. Wat manselt FC Groningen in deze fase van de wedstrijd? En het is maar goed dat Luciano goed op zijn tellen past. Maar ik heb nu drie, vier goede mogelijkheden geteld voor de NEC. Maar scoren, dat is een probleem voor de Nijmegenaren. Terug naar Milaan en die houdt dan. Leuk wedstrijd om naar te kijken tussen AC Milan en Juventus. Ook omdat het doelpunt viel. En Juve nu echt moet komen met onder andere Borriello in de spits. Er speelde al eerder een paar keer voor AC Milan. Uh, ging toen naar Regina, naar Sampdoria, naar Treviso. Terug naar Milan, naar Genoa, Milan en naar Roma. Vorig jaar bij AS Roma gespeeld. En uh, nu dus bij Juventus. En hij moet het in de spits doen. Heeft nog geen grote kansen gehad. Wel een uh, paar mogelijkheden. En die gaan we nog zeker uh, zien. Uh, Boriello, let op zijn naam: Marco Borriello. Maar de grote man van Milan tot nu toe is Nocerimo, no Nocerino. Die de uh, 1-0 maakte. Een uh, slecht uitverdediger van Liefsteiner. Ik kwam de bal via. Ik dacht dat het zelfs Orbi en was. Bij Nocerino terecht. En die schoot de bal in. Nu een hoekschop voor AC Milan. Vanaf de rechterkant. En dan komt meestal Orbi en Ook nu weer daar naartoe om die hoekschop te gaan nemen. Het is al de vierde hoekschop in deze wedstrijd. Pato voorin. Geen dan die is geschorst. Hij wordt kort genomen op Robinho. De bal gaat uh, weer helemaal terug naar Big 6 Voorzet vanaf de rechterkant, maar die gaat over alles en iedereen heen. 18 minuten gespeeld bij Milan de Juventus. En de thuisclub leidt met 1-0. En Het is 1-0 geworden voor NEC door een doelpunt van George. Prachtig doelpunt, prachtige paas van de nieuweling in de ploeg van de NEC voor... Die stuurde met een prachtige dieptepaar studie George weg. En George kwam gewoon vrij voor Luciano, maakte geen enkele fout. Een zeer verdiende voorsprong voor NEC. Het is fijn voor een voortinval van voor Van der Velden dat hij die paas geeft in die. George loopt helemaal vrij tussen de beide centrumverdedigers. Tussen Kwakman en Evans. Niemand die die George oppakt. Nou ja, nou ja. Weer een fout in die verdediging van FC Groningen. 1-0 is nog maar een magere afspiegeling van de kansen die NEC heeft gehad. Rodale Graafschap, Richard van der Maden. Roda heeft haast. Het is 0-1 door de goal van Poupon. En Roda probeert het wel, maar het lukt allemaal niet. Ook in de tweede helft. We zitten weer in zo'n fase dat het onnauwkeurig is. Dat het is ja, toch een beetje een gebrek aan uh, concentratie. Ik zie ook veel frustraties bij Roda JC. Drie gele kaarten al. En de Graafschop, ja, dat verdedigt gewoon goed. Ook weer in de tweede helft. Nu is het Saiz weer die weghaalt in de doelmond bijna. Er wordt gekopt door El Hasnoui. bal wordt dan opgevangen door Wielaard. Wielaard met een paar. Als je breed naar Vukovic die ook inschuift. Vukovic dan met een schot van afstand. Dat is helemaal niet zo slecht. Maar het gaat toch wel ruime meter over het doel van de winter. Die vervolgens weer geen haast maakt om die bal te pakken. Want de Graafschap koest het natuurlijk. De 0-1 voorsprong na een zeer turbulente hectische week. Met het ontslag van de trainer Andries Ulderink. En wat zou het een vliegende start zijn ook. Natuurlijk voor Richard Roelofsen. Als de Graafschap hier in het diepe zuiden een resultaat zal meenemen. Nog steeds is het 0-1. De voorsprong van VVV nog in gevaar geweest? Van ja, wel een paar keer. Everton was al een keer dichtbij. Armenteros zojuist. Maar een goede redding van Gentenaar zorgde ervoor dat Herakles slechts een corner overhield. En de Almeloers zijn nadrukkelijk op zoek naar de 2-2 na iets meer dan een uur voetballen. Daar gaan ze weer over de linkerkant deze keer over Toom. Die snijdt dan naar binnen toe en kan eigenlijk kiezen links en rechts uit de spelers die vrijstaan. Everton goed achter zijn tegenstander vandaan gekomen. Schiet de bal in het zijnet. Daar was weer zo'n moment achterin bij VVV. Zullen ze wat beter Moeten opletten En op het middenveld zullen ze de jongens van Almelo, vanuit Almelo wat eerder moeten opvangen. Het gaat allemaal iets te gemakkelijk nu vanaf de kant van VVV. Herakles krijgt de ruimte, maar profiteert daar nog niet optimaal van. Ah, daar is het publiek weer. Die hebben ook door. Dat de VVV wat steun nodig heeft. Tot nu toe was het vooral nagelbijten wat ze deden op de tribunes. Want er is natuurlijk wel spanning. De stand 2-1 in het voordeel van VVV. Daar wildschut weer gezocht. Want ook die is nog steeds regelmatig gevaarlijk voor VVV. En ook een probleem voor Herakles achterin. En Wofor nu goed de bal onder controle gekregen. Zeg, en dan van Of heeft hij daar nog last van Breukers? Breukers blijft goed naar de bal kijken. Blijft ook goed en Wofor bij die bal vandaan houden. En zo rolt die bal uiteindelijk rustig over de achterlijn. Pasveer mag de doeltrap gaan nemen. Het is spannend en Herakles is op zoek naar de gelijkmaker 2-1 voor VVV. NEC met 1-0 voor tegen Groningen. Henk Kok. Volstrekt verdiend. Van als je in een tijdbestek van 22, 23 minuten, 5, 6 opgelegde kansen krijgt en dan één keer scoort, dan is die voorsprong van NNC volkomen verdiend. Zeefuik. Zeefuik wil de bal afspelen naar de rechterkant. Naar voor. Die is een prachtige paarschaf over George. Het was absoluut geen buitenspel van de evenstondig achter Kwakman. Kwakman appelleerde even voor buitenspel. Maar het was geen buitenspel. George schoot onberispelijk in de goede loopactie. En absoluut geen offside waar FC Groningen voor appelleerde. De bal is over de zijlijn gegaan. Na nou halverwege de helft van FC Gronium. En FC Gronium heeft die bal naar Heel snel uh, gespeeld. Het is de kwakman. Kwakman speelde weer naar de buitenkant, naar uh, Keuntjes. En Keuntjes speelde hem dan terug op uh, Luciano. En FC Groningen heeft in de tijdbestek van 25 minuten geen enkele reële scoringskans gehad. Heeft zelfs geen schot kunnen lossen op het doel. En dat is het grote contrast van de vorige week. Euroborg-PSV. Nu is er weer Zeefuik, Zeefuik. Kan missie schieten vanaf de rechterkant. Heeft de bal afgespeeld naar voren. Komt de bal Zeefuik? Oh, oh, oh! Wat een missen van Lasse Sjöne. Lasse Sjöne. Lasse Sjöne. Dat had gewoon 2-0 moeten zijn. Hij nee, pegelt die bal in één keer over de doeladeem. Pakt die voorzet in één keer op de schoen. En dan gaat die wel drie, vier meter over. Als je dat gewoon beheerst had gedaan met de binnenkant van de schoen... was Luciano gewoon kansloos geweest. Tjonge, jonge, tjonge. Waar gaat die bal? Hoog en hoog over. NEC laat die kansen liggen om de voorsprong te vergroten. Ja, ja, dat kan ze nog oprekenen in de slotfase van deze wedstrijd. 1-0 voor NEC. Wordt er in Italië beter... Het dan, dan, dan bij ons uh, en jou kan? Daar durf ik geen uitspraken over te doen, uh, Ronald. er <laughs> nou, wordt natuurlijk heel aardig voetbal als je de nummers 1 en 2 tegen elkaar ziet. 1-0 Milan, uh, balbezit voor Milan via uh, Robinho. Robinho kijkt naar Son. een paasbal ook naar Son. Die uh, het uh, goed doet op dat middenveld uh, bij de ploeg uh, dat toch al bekend stond om de Nederlanders. Nu is het Robinho in het aangespeeld door Son Bij de achterlijnen dan nog net tot corner gewerkt. Door de verdediging in dit geval uh, Marquisio. Tot de Hoekschop en dat is balen natuurlijk voor de kleine Robinho die dacht er langs te zijn. Maar dat lukte niet en het was Barzaghi die de bal nog net kon buiten tikken. Daarvoor nog een pijnlijk moment voor een van de spelers van Milan. Thiago Silva kreeg de bal op de wal om het zomaar te zeggen en daar die ligt en wordt nu geholpen. 1-0 voor Milan na 23 minuten spelen tegen Juventus. 楊 Hij geeft hem niet. Hoe is het toch mogelijk? Die bal is een halve meter achter de lijn. Het tweede doelpunt wilde ik zeggen voor AC Milan. Maar de scheidsrechter geeft hem niet. Iedereen liep al juichend weg. naar een uitstekende voorzet. En bijna tegelijk maken aan de andere kant. Jonge, jongen wat een wedstrijd in hier. gaat er nog veel over gesproken worden. Ik heb de herhaling nog niet gezien hoor. Maar ik ben er bijna van overtuigd. Ja, dat heet. Ja. Geen halve meter, een meter, sorry. Ik vergiste me. Moontadi liep al juichend weg en terecht. Want ja, die bal is gewoon achter de lijn. En uh, wordt niet gegeven. Goede voorzet van Emanuelson Son uit de corner vanaf de linkerkant. Maar een uh, uh, scheidszetter geeft hem niet. En dan uh, Juve met een uh, hoekschop vanaf de rechterkant. Maar de wedstrijd is dit. Het blijft gewoon 1-0 voor Milan tegen Juventus. Met Benatar met Love is a Battlefield. Richard van der Maarde kijkt naar Roda dat nog steeds achter staat. Ja, ja, en ook de klok is nu. De tegenstander natuurlijk van Roda JC dat ook vorige week al verloor. In Almelo van Heracles met 2-1. En nu tegen de ploeg die laatste staat met 1-0 achter. Nog altijd inderdaad een vrije trap. Zowaar voor de graafschap dat één kans heeft gekregen in de tweede helft. Een kopbal van Ted van der Paver. Natuurlijk is Roda eigenlijk de hele wedstrijd al de betere ploeg. Maar het ontbreekt ook aan... Uh, nauwkeurigheid in de afwerking. Nu de kans van dichtbij. Die bal gaat via de bovenkant van de lat. Net over het doel. Dat had de beslissing kunnen zijn voor de Graafschap. En Richard Rolofsen, de trainer van de Graafschap, kan het bijna niet geloven. Wat gebeurt daar? Nog een keer kijken. De voorzet is van Schrekkoviets. En dan is het van dichtbij Juri Roze. En dan via een karambool eigenlijk gaat die bal via de lat over het doel van Proes. De keeper van de rode JC. En een hoekschop voor de Graafschap. Dat twee keer heeft gewisseld. Schrekkoviets is erbij gekomen. Breinburg en Vermoed en De Leeuw zitten in de dugout. De corner is slecht getrapt, laag, weggehaald bij de eerste paal. En dan een uh, overtreding voor uh, of in het nadeel van de Graafschap. En dus een vrije trap voor Rode JC met vormen. Er komt een derde wissel aan bij uh, de Graafschap. Dat ook Lion Kaak gaat brengen. Natuurlijk allemaal tijd trekken. Allemaal proberen om ook uh, Rode JC te ontregelen. Nog steeds is het 0-1 in het voordeel van de Graafschap. Het is wel bal onderin, want ook VVV staat voor... Ja, maar de vraag is hoe lang dat gaat duren, want uh, Herakles is op zoek naar de 2-2. En tegelijkertijd heeft VVV ook wel de kansen gehad om de voorsprong nog wat uh, uit te breiden. Kansen over en weer. Goeie kans voor Wildschut, die uh, aan de linkerkant daar uh, Breukers helemaal zoek liep. En vervolgens uh, op het allerlaatste moment nog weer Pasveer, die uh, een puikenwedstrijd staat te kiepen, op zijn uh, weg vond. En daarna was er een hele grote kans uh, voor een uh, Woforo, aangeboden door uh, Kruijzen. Met een goede paas vanaf de linkerkant een voor, had hij eigenlijk niet op gerekend dat Van der Linden die bal niet zou hebben? Die stond vlak naast een Wolf voor. En dus uh, kopte een Wolf voor wel, maar zonder enig idee of hij de bal zou raken. Ja of nee? Hij raakte hem uiteindelijk maar uh, half. En nu weer balbezit voor uh, Herakles via Breukers. Maar Breukers kan uh, niet vooruit. Want daar uh, komt VVV met z'n allen aan door uh, vanaf de achterste linie allemaal naar voren toe te lopen. Dus even terug naar Pasveer. Met een lange haal naar voren in de richting van Everton. Die verliest het kopduel van Yoshida. Opgepikt daar de bal door uh, Douglas. Maar die krijgt de bal niet onder controle. Forstemans wat wilt naar voren. Maar wordt ook ondersteboven gelopen. En dat levert hem dan weer de vrije trap op. Halverwege de eigen helft. En een gele kaart vervolgens voor Duarte. En dan komt er ook gelijk een wissel aan voor Heracles. Daar gaat Douglas gaat naar de kant. 72 minuten zijn we onderweg. En VVV leidt nog steeds met 2-1. Henk Tok. Het is 2-0 geworden voor NSC. Door een doelpunt van Schöne. Het was de centrale verdediger Nuiting die mee naar voren was gekomen. En vanaf de linkerkant, de hoogte van de cornervlag, gaf hij een voorzet. En Schöne stond weer vrij. En die kon heel beheersend de bal uh, inschieten. Er worden zoveel fouten gemaakt in die verdediging van FC Groning. Kieft belt van de bal aan. Uh... Aan de, de uitteken En dan komt die voorzet. En dan kan Schön, Die kan echt, echt helemaal de hoek gaan uitkiezen. Hij schiet hem hoog in het dak van het doel. En zo leidt NEC met 2-0. Groningen kraakt in al zijn voegen. Is nog nauwelijks over de middenlijn geweest. Is amper over de middenlijn geweest. Heeft nog geen schot op doel kunnen lossen. Wat is het een verschil. Groningen thuis en Groningen uit. Een verschil van dag en nacht. Wat nu weer blijkt op het scorebord. Een 2-0 achterstand van FC Groningen tegen NEC. En een achterstand van 4-5-0. Was heel gewoon geweest van NEC. Heeft, heeft zo langzamerhand wel 10 kansen gehad. En het bleef nog lang onrustig in Milaan nadat die goal niet was toegekend. Ja, absoluut, absoluut. Daar wordt nog veel over gesproken. Want meteen complottheorieën. Dat uh, uh, Milan uh, niet... Maar, maar het kan ook een, een, een kampioenschap kan dat, uh, uh, betekenen. Een groot verschil van wel of geen kampioen. Het staat 1-0 van Milan. Had 2-0 moeten zijn. Nu erg veel pijn bij een van de spelers van uh, Juventus. Omdat Van Bommel uh, uh, stout deed in zijn ogen. En uh, zijn ogen is dat Arturo Vidal, een Chilean die erg veel pijn heeft. Ik denk dat zometeen dat been waar hij nu aan voelt geamputeerd moet worden. Zo doet hij het uh, voorkomen. En dan ook nog een tikje tegen zijn hoofd. Ach, ach, ach. Die van Bommel, dat mag ook allemaal niet doen. Maar ja, hij kan het wel heel uh, slim en bedekt uh, doen. 1-0 de voorsprong dus voor Milan. Doelpunt van uh, uh, Nocerino in de 15e minuut. We hebben nu 32 minuten gespeeld. En uh, Antonio Conte, de trainer van Juventus, probeert het team toch op gang te krijgen. Maar die krijgen regelmatig alle hoeken van het veld te zien. Want Milans speelt uitstekend net zo goed als ze speelden tegen Arsenal voor de Champions League. Goed, de vrije trap staat daar voor Juve. Kijken of ze terug in de wedstrijd kunnen komen. 1-0 Milan, vrije trap vanaf de rechterkant. En Pirlo, Andrea Pirlo is de man die alle vrije trappen neemt en hoekschoppen. En tien jaar voor Milan heeft gespeeld, nu voor Juve. Brengt hem al voor doel en wordt overgekomt. Het scheelt niet veel hoor. Het is uh, de meegekomen Chiellini die de bal overkomt. Ook nog een uh, duwtje daarbij uh, pleegde. En dus werd er gefloten door de scheidsrechter. Als de bal erin was gegaan was hij ook afgekeurd. Het is uh, nog altijd 1-0 voor Milan in een bijzonder aantrekkelijke wedstrijd om naar te kijken. De graafschap wordt belegerd denk ik Richard. Ja, het is Roda dat uh, natuurlijk de betere ploeg is. Maar het gebeurt toch allemaal met weinig overtuiging hoor. Ook weer in de tweede helft moet ik uh, vaststellen. Nu weer een uh, wissel aan de kant van uh, Rode JC. Met Biemans, dat is een uh, verdediger. Maar die kan ook uh, voorin spelen. Dat zal hij misschien uh, gaan doen. Rode JC neemt uh, veel risico's. Uh, natuurlijk met twee verdedigers slechts. Tegenover de ene spits uh, Poepon. De bal wordt weer hoog ingebracht. Afvallende bal is voor Pluim. Tegen het uh, been aan van Malky. Dan misschien vormen. Maar recht op het doel af. Daar staat uh, De Winter. Had hij een hoek gekozen, dan was is het waarschijnlijk 1-1 geweest. Ruud Vormer de controlerende middenvelder. En dan heeft De Winter de bal weer. En die neemt natuurlijk alle tijd. De hoge trap gaat richting het hoofd van Poupon. Biemans met het hoofd. Die gewoon achterin gaat spelen. Dan wordt er vanuit het middenveld dus iemand doorgeschoven naar voren. Want Rode JC staat nu met vier spitsen natuurlijk in de slotfase. Want klik. De klok die tikt richting de 82e minuut. Het is nog steeds voor de Graafschap 1-0 in Kerkrade. Groningen wint met 3-0 voor PSV en staat na een half uur met 2-0 achteren tegen NEC. Hoe kan dat nou, Henk? Ja, maar als je uitslagen moet voorspellen in deze competitie, kun je beter een <lacht> ja. dobbelsteen pakken. Hè? Zo, zo is het wel natuurlijk. Dus ik heb daar geen verklaring voor, maar ik heb het al eerder gezegd, zes punten in de uitwesten in de FC Groningen behaald. Dus het is wel een beetje logisch, tussen aanhalingstekens, dat FC Groningen hier achter staat tegen NEC. En misschien hebben we de speeches van uh, Alex Pastoor na de nederlaag tegen Ajax 4-1. En die drie nederlagen op rij ook wel een rol gespeeld. Groningen zo eens een keertje op de middellijn. Nee, nee. Die bal die wordt teruggespeeld naar uh, Kwakman. En er staat alles uh, achter de Bal, geen beweging bij FC Groningen. En dat zie ik wel bij NEC. Ze zijn veel scherper in de duel. Er zit veel beweging in die ploeg. En FC Groningen, het is eigenlijk Los Andes, niet. Enke, geen enkele linie die echt goed speelt. Het is uh, foutieve Pases. Geen loopactie. Angst. Die bal terugspelen en breed spelen. Nu weer bij Kwakman. Wat zal Kwakman doen? Een keertje breed naar Evans misschien. Jawel. Nee, nee. Nog veiliger. Naast Luciano speelt hij die bal terug. En dan schiet er allemaal niks op. FC Groningen speelt hier een uitermate zwakke wedstrijd. En NEC misschien wel een van zijn Beter. Het is scherp, maar dat meer dopen, dan. maakt Luciano. Pas op! Want anders kan Koolwijk, voordat die bal, Luciano die bal kan uh, wegtrappen, nog even blokken. Het is 2-0 voor NEC. Herakles zal wel uh, haast hebben, Frank Willeit. Nou, op zich valt het, het me eigenlijk wel mee. Ik zat toevallig dat je dat nu zegt. Maar ik zat net te denken van Everton neemt af en toe wel heel erg rustig zijn tijd. Als die eh, toch redelijk vlot wordt, die gezocht. Maar dan neemt hij aan en dan kijkt hij eens. En dan zoekt hij naar uh, de ruimte om uiteindelijk een schot te lossen. Met een kwartiertje staat Heracles wel gewoon met 2-1 achter. En moet er dus nog wel een doelpunt gemaakt worden. Want uh, zeker na de rust is uh, Heracles niet de mindere van uh, VVV. En dat mag je ook uh, niet verwachten uh, met uh, beide selecties uh, die je tegenover elkaar kunt zetten. VVV wel twee keer gewist. Uchebo en Kullen erin gekomen voor een welvorend Berghuis. En uh, nu uh, krijgt Herakles daar de vrije trap, neem ik aan. Ja, daar gaat Overtoom zich mee bemoeien. Dus dan gaan ze uh, een vrije trap krijgen aan de rechterkant. En ook uh, Duarte uh, gaat zich uh, daar achter die bal melden. Sterker nog, Overtoom gaat de bal halen voor Duarte. Dus dan mag uh, de middenvelder uh, met het linkerbeen daar de vrije trap gaan nemen. Indraaiend richting de tweede paal. Al die lange mensen natuurlijk mee naar voren. Maar daar is Gent en haar, Die mag zijn handen gebruiken. Komt dus een stuk hoger. En die plukt de bal onbedreigd uh, boven alles en iedereen weg en kan VVV weer even uh, ademhalen, want de druk van Heracles is niet voortdurend aanwezig, maar als ze de bal hebben zijn ze nu toch wel een stuk sneller bij Gentenaar dan in de eerste helft, met name het geval is nu ook, VVV levert onmiddellijk weer in op het moment dat Uchebo wel doorkopt, maar dat zo zachtjes doet, dat Pasveer gewoon rustig kan oprapen en nu zoekt naar uh, de vrije man, wel uh, zo snel mogelijk de diepte in, uh, naar Everton, aannemen op de borst dat is net niet goed genoeg, Kullen uh, kan daar overnemen en dan gaat het uiteindelijk helemaal terug richting uh, Gentenaar, Gentenaar op zijn beurt weer met de lange handen voor richting Ucebo. Die hier voortdurend bij ieder balcontactje wordt toegejuicht. En nu er door is aan de rechterkant. Kan VVV op dit moment de wedstrijd beslissen. Ucebo geeft de bal terug. En dan is Meeuwis net te laat of de paas is te zacht. Het is dus maar net hoe je het bekijkt. Twaalf minuten nog bij VVV Herakles. Het is 2-1. Ja, en zo lang heeft Roda al lang niet meer rissen. Vijf minuten en een heel klein beetje. 0-1 de leiding heeft de Graafschap genomen. Na een minuut of twintig via die goal van Poupon. Prachtige voorzet van Vermoed. En die tussenstand staat nog altijd op het bord hier in Kerkrade. Levert het debuut van Roelofsen als trainer in de Eredivisie. Drie punten op. Het begint erop te lijken. Want Rode JC overtuigt allerminst in de tweede helft. Heeft wel een kans gekregen in de persoon van Jonker. Zijn vierde alweer. Terwijl nu de bal. Nee, weer gaat hij via een... Uh... Een eigen speler van de graafschap, Nalban Tootloen, naast en over het doel. Roda JC natuurlijk zet het aan. Maar het speelt niet goed in deze wedstrijd. Het krijgt nu een corner. Eindelijk gaat het thuispubliek ook wat achter Roda staan. Dat heeft er lange tijd aan ontbroken. De 86e minuut, 0-1. Dus de corner van Vormer. En dan de winter plukt de bal in de doelmond. En zo is er weer heel even rust voor de graafschap. LSE Groningen, Henk Kok. 2-0 voor NEC. Thadis aan de linkerkant van het 16 meter gebied Zal die bal willen voorzetten. Even kappen en draaien. Nog eens een keertje naar de achterlijn. Nu die bal Toch wel toch een keertje nu voorkomen. In elk geval gaat Wil naar die bal toe. En Thadis is nu wel langs. Nee, nee, maar ik kan geen voorzet meer geven. Het is Van Eijden, de centrale verdediger, die heeft ingegrepen. We hebben nu 35, 40 minuten gevoetbald. Acht goede scoringsmogelijkheden voor NEC. En nog niet één voor FC Groningen. Ik heb ze in uitwedstrijden zelden zo slecht zien spelen. Het is uh, ja, vooral op de flanken in de verdediging. Bij Keurtjes, linker verdediger. En Hierier aan de rechterkant. Ja, die worden voortdurend voorbijgesneld. Met name door George aan de, aan de linkerkant van het veld voor de NEC. En ook C. Fuick, die kan voortdurend in de voeten worden aangespeeld. Als spits van de Nijmegenaren. Vrije schop nu voor FC Groningen. Een meter of 15-20 over de middellijn. En als FC Groningen nog een resultaat wil halen in deze wedstrijd. zal het toch wel eens een keertje moeten scoren in die eerste helft. Zwakke vrije schop kan gemakkelijk uitverdedigd worden. Missie kan voor nu het duel aan uh, gaan uh, met. Uh, met Kieftembelde is daar maar heeft een overtreding begaan. En dan krijgt de NEC de vrije schop toegekend. Nog een, oh, zo ongeveer ter hoogte van de middenlijn. En is NEC alweer in balbezit. Groningen kan de bal gewoon niet in de eigen gelederen houden. Er komt overal een stap te laat. Is te slap in de duels. En NEC is de overheersende ploeg in deze ontmoeting. En dat hebben we zo geïllustreerd met een tweetal doelpunten. We hebben gespeeld 41, 42 minuten. Laten we deze vrije schop nog even afwachten. Van bijna elke aanval van NEC levert gevaar op. Nu wordt die bal echterin even breed gespeeld. Van Nuiting gaat hij weer naar Van Eijden. Van Eijden gaat nu met de bal aan de voet over de middenlijn. speelt hij hem even terug naar ESPN. In de voeten aan naar uh, Sjeune. Laat Sjeune dan naar de rechterkant van het veld, naar uh, voor. En uh, voor die schiet dan de bal op tegen uh, Keurtjes. Nou, dan krijgt Keurtjes ook nog eens een keertje een bal. Maar van normaal gesproken wordt hij voortdurend voorbij gesneld door deze voor. Bakuna dan. Gaat over de middenlijn. Heeft de bal afgespeeld uh, naar Soek. Soek heeft nog niets laten zien in deze wedstrijd. Gaat nu die binnen. Wil die bal in de voeten uh, spelen van uh, Thadis. Die er binnen was gekomen. Maar Thadis is de bal ook alweer kwijt. En NEC neemt over via uh, George en via Koolwijk. Na Seefuik ter hoogte van de middenlijn. Laten we nog even kijken naar deze aan... Er is erg veel ruimte achterin. De verdediger van FC Groningen met blijft voorlopig even 2-0 voor NEC. En de Graafschap blijft maar voorstaan, Richard. Ja, eerder dit seizoen ook al in Limburg in Venlo tegen VVV. Toen won de Graafschap de eerste keer overigens dit seizoen een uitwedstrijd. En nu lonkt toch echt de tweede zege op vreemde bodem hier in het diepe zuiden. In Kerkraad is het nog steeds die stand op het bord. En Rode JC, ja, het lijkt er soms een beetje op. Alsof de ploeg er niet meer in gelooft. Eén grote kans heeft de ploeg in de laatste tien minuten gekregen. Dat was een spectaculaire hakbal van Jonker na een voorzet van Vledeer is vanaf de linkerkant. Maar veel meer hebben we eigenlijk niet gezien van de ploeg van Harm van Veldhoven. Die druk staat te coachen in zijn vak. Maar uh, ja, het, het, het lukt allemaal vanavond gewoon niet bij de thuisploeg. Dan is het nu Wielaard. Die de bal waarschijnlijk weer uh, hoog uh, richting het strafstopgebied van de Graafschap gaat pompen. Dat gebeurt inderdaad. De bal wordt weggekomt door Saïs. Dan weer opgevangen door Vormer. En dan naar de buitenkant waar de ruimte ligt. Weer een uh, voorzet. Die is niet al te best. Via Pluim wordt de bal verlengd. Het hoofd van uh, Ted van der Paven. Dan opnieuw Pluim gaat de bal Terug naar Montijnen. Rode JC probeert het nu over de andere kant denk ik met Wielaard. Weer een hoge bal gaat richting Jonker. Die kopt. Dan is het weer Wielaard misschien met een schot. Dan vormen. Ze lopen elkaar in de weg. Nog een keertje Ruud Vormen met het schot. En dan toch knap gepakt. Met een goede save is het de winter. En die houdt die bal vervolgens weer een paar seconden extra vast. Nog steeds leidt de Graafschap in Kerkrade. Een stunt is in de maak. 0-1. Henk Kok bij NEC Groningen. Voorzegd van Schoen. die bal die wordt weggekopt uit het 16 meter gebied... door hier J van, van FC Groen. Maar de bal is alweer in de bezit van, van NEC. En nu is er ook nog een overtreding. We gaan waarschijnlijk een overtreding van Kieft en dan mag NEC halverwege de helft van FC Groen een vrije schop gaan nemen. Een meter of 15-20 buiten het 16 meter gebied. NEC blijft de overheersende ploeg. En FC Groen heeft helemaal in aanvallend opzicht... helemaal niks laten zien in deze eerste helft. En het rammelt aan alle kanten. En ik heb dat eerder al gezegd... NEC heeft... ...heeft meerdere kansen gehad in deze ontmoeting. Ik moet nog even memoreren een prachtige Vrije Schop van Conboy... ...met de linkerkant, met zijn linkervoeten geschoten... ...net buiten het 16 meter gebied. Vijf, zes meter buiten het 16 meter gebied. ...en uit de benedenhoeken getikt door Luciano. Vrije Schop van Scheur, die gaat in de handen tegen de borstkast aan van Luciano. Het was even de bedoeling dat Van Eijden die Vrije Schop zou snijden... ...en in zou lopen van Van Eijden... ...de centrale verdediger meest mee naar voren gekomen. We zitten op slag van de rust. Richard van der Made, Hoe is het? is het mogelijk. 0-2 is het geworden voor de Graafschap dat hier de wedstrijd in Kerkrade beslist. En het is Soufian El Hasnaoui die van Richard ze weer het vertrouwen kreeg. Onder andere Zuldering zat hij veel op de bank op aangeven van Poupon in de counter. Want zo krijgt de Graafschap de kansen natuurlijk in deze tweede helft. Het is Roda dat aanvalt, maar in de omschakeling El Hasnaoui, hij kan het bijna niet geloven, trapt de bal tegen de touwen. En de Graafschap leidt dus in de slotfase in de extra tijd van deze wedstrijd wedstrijd Met 0-2 neemt hem vol op de vreef. Proes zit er nog wel eventjes aan. Ziet er niet heel erg lekker uit bij dat schot. En zo leidt de Graafschap dus met 0-2. Een grote lach op het gezicht bij al die mensen in de dugout van de Graafschap. Want zij pakken hier hele, hele belangrijke punten. Gaan de laatste plaats verlaten. Daar gaat Excelsior nu weer staan. Speelt natuurlijk morgen nog tegen Ajax. Maar het lijkt een goed weekend te worden voor de Graafschap. Nu nog een keer. Rode JC. De bal wordt weer in het strafschopgebied gepompt. Weggehaald door Jan-Paul Saïs en dan over de achterlijn. En zo een nieuwe corner voor Rode EC. Het is geloof ik de vijftiende in deze wedstrijd. De Graafschap gaat deze wedstrijd winnen in Kerkrade met 0-2. NEC Groningen is rust, rust dan daar 2-0. En die kamp bij Milan tegen Juve. Bijna rust. Nog uh, ruim een minuutje in de eerste helft. 1-0 voor AC Milan. Eigenlijk 2-0, maar tweede werd niet toegekend. Terwijl het een uh, zuiver doelpunt was van uh, Montari. Maar de scheidsrechter dacht er anders over: Tagliavento. Milan beter, veel beter in de eerste helft. Uh, bij de spitsen uh, uh, Borriello en uh, Quagliarella van uh, Juve. Nog geen bal geraakt. En uh, dus kun je ook niet echt gevaarlijk worden. Hoe doen de Nederlanders het? Uh, erg goed. Ik moet zeggen, Emmanuel Son is een openbaring zoals hij speelt bij AC Milan. Doet het al weken goed en speelt daar gewoon een degelijk een goede wedstrijd uh, voor in. Terwijl er nu weer wordt gevraagd om een gele kaart door Borriello, de, de, de frustratie is daarbij de mannen uit Turijn. De andere Nederlander die meedoet, Mark van Bommel, speelt degelijk op het middenveld. Zeg maar slot op de deur, overtredingen daar waar het moet en is belangrijk. Is nu ook weer maakt een overtreding, maar het spel gaat verder omdat Juve in balbezit blijft. Maar eigenlijk is die bal ook weer niet goed. Is het Pierlo die de bal heeft? Pierlo zoekt naar de linkerkant en wordt de bal voor gezet richting Borriello. Borriello komt er niet bij dan wordt de bal Weer weggekopt uit de verdediging. Schot van ver. Net langs het doel van die uh, Het scheelde niet veel. Geen slecht schot. We zitten vlak voor rust. Een van de eerste mogelijkheden van Juve in de eerste helft. En dat een paar seconden voor rust. Het zegt genoeg. Milan leidt met 1-0 tegen Juventus. Brengt VVV die 2-1 voorsprong gewoon over de eindstreep, Frank? Nou, dat durf ik dan niet met alle zekerheid te zeggen. Hoewel eh, het wel nog maar drie minuten officiële speeltijd is voor Heracles om nog werkelijk iets te doen. Invaller Pedro heeft nog een keer een bal die eigenlijk bedoeld was als voorzet tegen de lat gewerkt. Maar eh, veel andere wapenfeiten voor Heracles heb ik ook niet gezien. Hoewel het angst zweet wel over de rug druipt bij eh, de ploeg uit Venlo. Want eh, ze gaan heel ver naar achteren en durven eigenlijk in balbezit ook niet echt heel eh, hard naar voren toe te lopen. Schieten dan die bal naar Uchebo en die mag het daar maar uitzoeken en die houdt steeds maar. Maar heel kort balbezit. Hij heeft moeite om de bal bij zich te houden. Hoewel hij groot en sterk is. En dat juist een van zijn kwaliteiten is. Maar controle over de bal is weer een ander ding. Nu een vrije trap. Uh, voor VVV halverwege de helft van Herakles. Is het een beetje wachten tot die vrije trap genomen wordt. Omdat Herakles dreigt te stappen voor buitenspel. Uiteindelijk uh, uh, de bal weggekopt. En dan opgevangen. Daar door Wildschut. Wildschut die de bal de hoek in legt richting Ucebo. Daar moet hij dan wel, bij zich weten, wel de bal bij zich weten te houden. En via Loom schiet hij hem uiteindelijk over de zijlijn. En zo wint VVV langzaam maar zeker wat tijd. Is het nu kruisen die heel rustig de bal gaat halen om uiteindelijk in te gaan gooien. Met nog twee minuten officiële speeltijd. VVV op een 2-1 voorsprong tegen Heracles. De Graafschap viert feest. Richard van der Waarde. Ja, en kan dat inderdaad gaan doen met de fans die meegereisd zijn. Een verrassende uitslag hier in Kerkrade. De Graafschap wint door goals van Poupon en El Hasnoui van Rode JC. Dat vier thuiswedstrijden op rij vierde, Maar nu uitgerekend tegen de Graafschap dat de laatste plaats gaat verlaten. Onder leiding van Richard Roelofsen een zeer Succesvolle tactiek. Het was gebaseerd op afbraakvoetbal. Maar toch 0-2 tegen Rodi Ezee voor de Graafschap. Dus rust bij AC Milan tegen Juventus. Ruststand 1-0. En bij VVV Heracles is nog steeds 2-1. Frank Wielijd. Laatste minuut officiële speeltijd is uh, ingegaan. Terwijl de vrije trap uh, die uh, Pasveer neemt en tegen Wildschut aanschiet overgenomen moet worden. Want Wildschut die, uh, vertikte het even om door te lopen en voldoende afstand te nemen. En uh, Blom grijpt daarin en Pasveer pikt intussen een metertje of tien. Dat wordt natuurlijk niet toegestaan. En zo uh, levert dit ook weer kostbaar tijdwinstop voor VVV. Dat met 2-1 voorspraat staat. En die, uh, en zo naarmate de tijd verstrijkt toch wel lijkt die voorsprong over de streep te trekken. Dat zou toch opvallend zijn dat al die ploegen daaronder in uh, ineens uh, wedstrijden gaan winnen. En zo het wel spannend houden maar het, en de afstanden een beetje overlaten aan morgen Excelsior. Die dan maar thuis ook maar moeten gaan stunten tegen Ajax om in ieder geval een beetje in de buurt te blijven. Uchebo, bal diep richting Wildschut. Die is de hele wedstrijd al sneller dan zijn tegenstander. is nu ook om uh, pasveer heen, maar is dan de bal even kwijt, moet dan breed leggen en binnen tikken. Dat lukt uiteindelijk. Kullen is de man die hem uh, maakt, de invaller. Uh, de goal verdient door uh, Wildschut, die goed de diepte in wordt gestuurd. Zijn tegenstander helemaal uh, wegloopt. Breukers. De hele wedstrijd ziet hij al de rug van Wildschut. En nu ook weer in de slotfase van deze wedstrijd. VVV heeft het beslist dankzij die loopactie van Wildschut. Die goed het overzicht houdt op het moment dat die even de bal kwijt is. Maar wel om Pasveer heen. Ziet die kullen daar helemaal vrij staan bij de tweede paal. Die krijgt de bal en tikt hem simpel binnen. Pasveer had op dat moment het mogelijkheid om te redden al opgegeven. En op het moment dat de blessuretijd ingaat heeft VVV de wedstrijd beslist. 3-1 voor de ploeg uit Venlo tegen Herakles.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 Somebody that I used to know. Het is rust bij NEC Groningen. De rust 2-0. Drie wedstrijden zitten erop. Roda tegen de Graafschap 0-2. VVV tegen Heracles 3-1. En de vroege wedstrijd was NAC tegen ADO en dat eindigde in 4-0. En door die overwinning viel er een last van de schouders van de trainer van NAC, Sean Karelsen. Ja, natuurlijk. Kijk, als je vijf keer niet gewonnen hebt, dan uh, is dit uh, een hele welkom uh, binnenkomer. Ja, jullie waren er heel erg aan toe, hè? Ja, natuurlijk ja, uh, niet alleen voor mijzelf. Want uh, je wil als trainer altijd winnen. Maar die jongens ook. Die, uh, ja, die snakt ook naar een overwinning. En uh, ze hebben het prima gedaan. Jullie spelen volle pak vanaf het begin. Dat was de opdracht. Pakt uit zoals je het in gedacht had. Ja, kijk, als je uh, het mes op de keel wil zetten bij een tegenstander. dan moet je ook één tegen één durven spelen. Dat hebben we hebben veel, heel veel gedaan in de eerste helft. Uh, en dat pakt ook goed uit. Het pakt heel veel bal af, heel veel tweede ballen. En uh, ja, de eerste tien minuten waren natuurlijk al, uh, al vrij dodelijk voor, uh, voor ADO. Want, uh, je ziet daar nog maar uh, bovenop te komen. Maar al met al uh, wat we in gedacht hadden, dat is er wel uitgekomen, ja. Toch was er een groot verval na de 2-0. En uh, ja, als het ADO scoort, dan wordt het misschien toch nog even lastig voor jullie. Ja, maar ja, ze scoren niet. En we hebben ook niet zo heel veel uh, weggegeven, vond ik, hoor. In het begin tweede helft, hè? twee kansen van vroeg. Ja, maar ja, dat waren, we kwamen niet, uh, niet echt lekker uit de kleedkamer. De eerste vijf minuten, dat was uh, niet best. Uh, ja, dat kan gebeuren. Dat, dat is zonde. Alleen als ik over heel de wedstrijd zie wat wij hebben gecreëerd en wat hun hebben gecreëerd, ja, dan zijn we, hebben we terecht gewonnen, denk ik. Oh ja, daar is geen enkele twijfel over mogelijk. Want het had natuurlijk nog veel meer kunnen zijn. Ja, ja, zijn een paar ballen op de paal en op de lat. Um, dat is zonde. Maar het gaat er mij om waar je van de week mee bezig bent geweest, dat ik dat terugzie. En dat heb ik echt gezien. En dat zei de trainer van Nax, John Karelsen. Voor de trainer van ADO, marie Stijn, kwam de klap hard aan. Nou ja, we zijn wel gewend om uh, de laatste weken de nodige klappen te krijgen. Dus uh, ook deze komt weer uh, keihard aan. Ja. Maar ja, je kunt het jezelf verwijten. Hè? Want als je zo verdedigt in de eerste 10 minuten... dan kun je geen wedstrijd meer winnen. Nou ja, dat is, uh, dat is ook terecht. Ik vind uh, als je je spelers voorhoudt dat je naar een uh, avondje nak gaat... dat het dan kan stormen. Dat ze in de problemen zitten. Dus dat je de eerste 10-15 minuten gewoon goed door moet komen. Nou, dat uh, hou je je spelers de hele week vol, voor. Dat je je duels moet winnen... En uh, ja, dat gebeurt daar niet. En dan uh, binnen tien minuten is de wedstrijd uh, gespeeld. Ja, dan, uh, dan kun je uh, op je kop gaan staan. En dan kun je allerlei uh, uh, tactische aanwijzingen aan je ploeg geven. Maar het begint gewoon met, uh, met je duels winnen. En, en, en weten waar je voor speelt. En dat, uh, dat hebben we de eerste tien minuten nagelaten. Jullie hadden wel een, uh, een lange fase daarna. Waarin je in ieder geval gaat meevoetballen. En begin van de tweede helft nog even de kans had op de aansluiting. En dan had ik het toch nog wel een keer willen zien. Nou, dat hebben we ook de ploeg aangegeven. En uh, even los van het, uh, want ik vind het mag ook wel eens gezegd worden. Even los van, de, van, van uh, de constatering dat het de eerste tien minuten gaat stormen. Heeft Sean ook uitstekend zijn ploeg neergezet. En uh, dan, uh, dan kun je zeggen: het is een zwakte van Ado. Maar hij durfde direct één op één te gaan zetten. Hij durfde door te dekken. Nou, dat vind ik compliment waard. Daar hadden wij het heel moeilijk mee. Maar nou, dan moet je linies over gaan slaan. Dan moet je zien dat, uh, dat je spitsen één op één staan. En uh, wij bleven maar herhalen in het korte spel. En uh, dat deden we niet goed. Dus ja, dan, uh, dat geef je nogmaals aan in de rust dat daar de mogelijkheden liggen. Ja, en dan als je uh, één minuut na rust uh, één op één op de keeper komt... Ja, dan moet zo'n bal gewoon binnen. Hè. En dan kan uh, je inderdaad een andere wedstrijd krijgen. En dat, uh, ja, dat, dat zit dan niet mee. Is dat dan ook wel een beetje het verschil met vorig jaar? Toen hadden jullie boeluk in en nu heb je John Verhoek. Ja, dat is wel verschillende groottijden. Ja, oké, okay, maar er zit ook tien jaar verschil in leeftijd tussen. Uh, dat, uh, dat weten we met een jonge spits. En uh, uh, ja... Uh, die schiet ze niet zo makkelijk erin als Boelik Maar goed, dat is een feit. Dus uh, daar, daar kunnen we over blijven zeuren. Maar uh, we moeten gewoon aan de slag. We moeten gewoon uh, punten gaan pakken. Voel je de hete adem van de concurrentie onderin al een beetje in je nek? Ja, natuurlijk. Dat is logisch. Als je de tussenstand van VVV hoort en die, uh, en die winnen... die komen wel erg dichtbij. En uh, ja, dat is jammer dat we met deze ploeg... Uh, nogmaals, ondanks dat we heel veel spelers misten vandaag... vind ik nog steeds dat wij genoeg kwaliteit in het veld hebben staan... om, uh, om hier NAC gewoon goed partij te bieden. En dat begint gewoon met, uh, met, uh, met je duels winnen. En, uh, maar nogmaals, het is, uh, het, het is uh, jammer dat we naar beneden moeten kijken. En dat zei Maurice Stijn. Hij is de trainer van ADO. En ADO verloor met 4-0 van NAC. Santi Kolk scoorde twee maal tegen zijn oude club. En dus stelde Rion Gruter de eerste vraag erover. Hoe is dat als hagen scoren tegen ADO Den Haag twee keer nog wel?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 Ja, ja, onwijs belangrijk. Uh, als je kijkt naar uh, waar we staan in de, ra in de ranglijst, dan, uh, ja, dan hebben we de punten echt keihard nodig. En uh, tegen directe concurrenten, dat zijn, uh, dat zijn gewoon superbelangrijke wedstrijden. En uh, ja, als je dan die punten kan pakken en dan ook nog met uh, zo'n uitslag... Uh, en zelf twee goals kan maken, dan, uh, ja, dan is het een mooie zaterdag. Nou, jullie waren in ieder geval wel van het belang uh, doordrongen. Dat bleek wel uit de openingsfase. Wat gingen jullie tekeer, zeg? Ja, ja, ja maar dan mocht ook wel een keertje. We hebben... Uh, we hebben genoeg wedstrijden gespeeld dat we, dat we een beetje te, ja, te, te saai waren. Een beetje te, te, te lief en uh, ja, voorspelbaar ook. Dus we hebben nu uh, de hele week uh, eigenlijk hierop getraind. En dat we dit wilden en uh, dit, dat dit het beste bij het team past in, uh, vooral in thuiswedstrijden. Je ziet ook dat het publiek dan uh, meteen achter gaat staan. En dan, uh, ja, dan kunnen we wel een uh, aardig ploegje zijn. Ja, maar daarna zakten jullie wel weer heel erg ver weg. Ik had het gevoel dat de 3-0 eigenlijk pas de echte bevrijding was. Ja, nee, klopt. We hadden het ook allemaal in de rust over, van jongens uh, kunnen wel 2-0 voorstaan, maar er moet wel een tandje bij, want uh, 2-0 in, in, in voetbal is gewoon heel riskant. En uh, ja, dan kan je wel roepen, we moeten zo snel mogelijk die 3-0 maken. Maar op het veld moet het gebeuren en uh, ja, ik ben blij dat het ook gebeurde uiteindelijk, want uh, was wel, uh, daar kom je wel een beetje over de dode punt. Enorme ontlading op het veld, uh, geweldig feest met de supporters. Uh, hoe was dat in de kleedkamer na afloop, ook zoiets? Nou, we hebben van de week ook carnaval gevierd. Dus ik denk dat, uh, dat daar uh, enorm veel energie is uh, kwijtgeraakt. En uh, qua feest dan, want het was nog redelijk rustig. Ik heb wel eens uh, mooiere feestjes meegemaakt in de kleedkamer. Dus, uh, maar ja, ik, uh, misschien dat het uh, aan het eind van het seizoen nog een mooi feestje kan komen. Dan uh, laten we daar maar op bouwen. Maar het carnaval was wel de goede voorbereiding voor NAC dit keer? Ja, dit keer wel. Was, het uh, was onwijs gezellig. En uh, we hebben echt, uh, bijna iedereen deed mee. Dus, uh, ja, ik zeg elke week carnaval en dan zo'n wedstrijd op de mat. Alicia Keys, No One, NEC Groningen, Henk Kok. 2-0 voor NEC, terwijl we 4 minuten en minuten hebben gespeeld in de tweede helft van deze ontmoeting van Dijk. De verdediger is binnen de lijnen gekomen, Van Dijk is binnen de lijnen gekomen voor Kwakman. Kwakman zal ongetwijfeld, hij was niet goed, maar heeft is ook aan die wedstrijd begonnen met een lichte blessure. Daar loopt hij al enige weken mee. Dat zal de voornaamste redenen zijn dat Van Dijk, die aanvankelijk was, gepasseerd binnen de lijnen is gekomen. 2-0 dus voor NEC na een dramatische eerste helft van FC Groningen. Ik denk dat Suk... Werkelijk twee ballen heeft gehad en hij maakte twee doelen tegen PSV. En Texere heeft misschien, misschien drie ballen gehad, maar ook niet meer. De hele voorroeler van FC Groningen was onzichtbaar en de verdediging stond te schutteren. De vrije schop nu voor FC Groningen komt in het 16-metergebied. Dat kan gekopt worden door Soep uh, proberen te koppen, maar die bal is ook nog geraakt door een NEC-verdediger. En dan mag Groningen zometeen aan de linkerkant van het veld mogen ze een hoekschop gaan nemen. En die hoekschop zal ongetwijfeld worden genomen door Tadits. Of is er iets anders aan de hand? Nee, het is geen hoekschop van de ik zie dat de centrale verdedigers Ivans en Van Dijk gewoon gaan teruglopen. En dus het is gewoon een doelschop voor NEC. Babos gaat die bal ophalen. Heeft in de eerste helft helemaal niks te doen gehad. Krijgt er wel salaris voor. Maar in de eerste helft heeft hij geen bal hoeven tegen te houden. En nu heeft hij de bal dan bij de cornervlaag opgehaald om in elk geval even een vrije schop te nemen. Want er is kennelijk een overtreding begaan door een van de spelers van FC Groningen. Zes minuten gespeeld in de tweede helft. 2-0 voor NEC. Hey, en ik ben toch benieuwd hoe dat gaat in Italië. Zijn nou die Italiaanse zijn reef de beelden hebben bekeken in de rust... ...en toen excuses gemaakt hebben aan AC Milan? <laughs> vast. vast. Nee, ik denk niet dat het zo gaat. Ik denk wel dat hij absoluut weet dat hij helemaal fout zat... ...de scheidsrechter, Vento, want uh, hij gaf geen doelpunt. Uh, overigens had zijn uh, linesman ook uh, moeten zien... ...dat die bal een meter achter de doellijn was in de eerste helft. Milan leidt met 1-0 tegen Juventus. Twee wissels, één aan beide zijden... Bij uh, Juventus van Antonio Conte, de trainer. die overigens 13 jaar ook als speler bij Juventus heeft gespeeld. is uh, een uh, Paraguayan, Estigaribia, uh, eruit gegaan. En Pepe is uh, zijn vervanger. Mooi paasje binnendoor. Lijkt me buitenspel, is buitenspel. Want dat is uh, voor de andere invaller, El Shaarawy. De Egyptenaar wordt hij genoemd, omdat hij een Egyptische vader Italiaanse moeder heeft. 19 jaar jong pas. Hij is Pato komen vervangen. 1-0 voor Milan. Had 2-0 moeten zijn. Afgekeurd doelpunt of niet goedgekeurd doelpunt. Naar een kopbal van Mountari. Uh, uh, maakt de wedstrijd nog wel uh, interessant. bal voor het doel uh, van Milan wordt weggekopt. Opgevangen uh, vanuit de tweede lijn. Schot van ver van Pepe. Maar dat gaat hoog over het doel van keeper uh, Abiati. En zo in de tweede helft, 4,5 minuten gespeeld. Staat het nog altijd 1-0 voor Juventus door het doelpunt. Snel al gemaakt na 15 minuten van Nocerino. Pieter Huistra zal niet tevreden zijn, Henk Kok. Nee, nee, Pieter zal zeker niet tevreden zijn van Groningen staat met 2-0 achter. Maar als hij de uitslagen heeft gehoord van bijvoorbeeld Roda, van bijvoorbeeld Heracles en Vitesse, wist hij al. Ja, dan kan Groningen nauwelijks schade oplopen als kon alleen maar de afstand nemen van deze ploegen. Maar die hebben ook allemaal verloren, namelijk de concurrentie van FC Groningen. Thadis nu aan de linkerkant. Thadis geeft een kort paasje. Wordt je teruggespeeld in de 16 meter meter? Thadis wil er achteraan. Thadis wil die bal terugtrekken. Maar dan kan Wilde voorzetten van Thadis blokkeren en gaat NEC uitverdedigen via Zeefuik. Fijck heeft de bal afgespeeld naar George. Maar George glijdt uit. Misschien nu een mogelijkheid voor FC Groningen. Goed schot. Was dat van Hiarie, maar er wordt gepareerd door Babos op de vuisten van Babos. En zo is het ook weer het gevaar geweken voor de NEC. Kopbal nu van Van Dijk, maar Van Dijk klimt in de rug van zijn tegenstander. En Nijhuis geeft daar terecht een vrije schop voor NEC. En zo hebben we alweer 7, 8 minuten gespeeld in de tweede helft. De publiek van de NEC, de supporters zijn natuurlijk boos. Omdat Van Dijk daar een overtreding bij begingen werd in de mangel genomen. Nog eens een keertje ook deze George blijft even op de grond liggen. Maar ik denk niet dat Jensen geplaceerd is, absoluut niet. Eén schot dus op doel nu. Gedurende 60 minuten, bijna 60 minuten voetbal van FC Groningen. Een schot van Hirje op de vuisten van Babos. Dat is het enige aanvallende wapenfeit van FC Groningen tot dusverre in deze wedstrijd. 2-0 voor NEC. Milan Juve, Andy. Boriello gevaarlijk voor doel, maar niet daar waar hij moet zijn. Hij komt even zijn verdediging helpen. Nou, dat is even lekker. Een terugspeelbal bijna in eigen doel. Net langs het doel van Gianluigi Buffon. Levert de negende hoekschop al op in deze wedstrijd voor AC Milan. 1-0 de voorsprong, 6,5 minuten in de tweede helft. Hoekschop vanaf de linkerkant gaat genomen worden door Urbi Emmanuelson. Daar komt die bal. Fluitje van de scheids dat er geen goede hoekschop wordt. Makkelijk bij de eerste paal weggekomen en uitverdedigd. Maar het is nog altijd Milan dat de toon zet en nu ook weer bijna gevaarlijk erdoor komt... Als er weer balverlies was van Juventus. Juventus nu wel in de aanval. Maar dan is het Max die er weer uitstekend tussen zit. Die verdediging is heel erg sterk van AC Milan. Daar is geen doorkomen aan tot nu toe voor Juventus. Met zes minuten, zeven minuten in de tweede helft. 1-0. Milan leidt tegen de oude dame. Gaan we nog even naar Nijmegen, Henk Kok. Vooralsnog geen vuiltje aan de lucht voor NEC 2-0 staat er nog steeds. En FC Groningen is niet in staat om een geweldig offensief te ontplooien op het doel van Babos. NEC gaat de ingooien een meter of 15, 20 over de middenlijm. NEC zit weer op de helft van FC Groningen. En FC Groningen ja, de probeert wel aanvallen op te zetten, maar die 2-0 die 2-0 achterstander is als een mokerslag is eraan gekomen. En ook gezien de vele kansen die NEC heeft gehad. De aanval van NEC gaat door. De bal is even teruggespeeld naar Schöne. Schöne in de breedte, naar de inschuivende van Eijden. Die speelt hem naar de linkerkant naar Wil. En dan probeert Tadis. de aanval van NEC te, te onderbreken. Maar dat is ook ten dele gelukt. Maar via Van Dijk gaat die bal naar, naar Petter Andersen. Petter Andersen in de, midden, in de middencirkel. Die wordt uh, achtervolgd door uh, Fados. En dan is Thalys Petter Andersen uh, gedwongen om die bal af te spelen naar de rechterkant. Naar Suk. Suk met een voorzet. Texera probeert die bal uh, binnen te schieten. Maar uh, de Texera wordt op de huid gezeten door Nuiting. En nu is het ook Nuiting. Die de bal uh, kan uitverdedigen naar de linkerkant van het veld naar George. Maar er zit uh, met zijn hoofd hier J tussen. En via J komt hij dan weer Petter Andersen. Maar Petter Andersen kan die bal uh, niet in zijn bezit houden. En dan is het een wat makkelijk Klaas. ja Er wordt er achteraf nog gefloten voor een uh, overtreding. Een overtreding uh, van uh, Keurntjes op uh, voor... Keuntjes heeft grote problemen met voor. Er werd zo straks een paar keer een vreselijk gedol deze Keuntjes. En er komen veel ballen van de zijkanten van voor. En van George komen voor het doel van FC Groningen. En dan krijgt Keuntjes onder het applaus van de NEC-support... toch een gele kaart voor die overtreding op voor. 2-0 voor NEC. We zijn terug naar het nationaal van 10 uur. NOS langs de land. op 1. Morgenmiddag, kwart over 12. De perstribune.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 het culturele hoogtepunt natuurlijk van deze afgelopen week. verrassende gesprekken. Oh, hè? Dat, ja, dat vond ik echt uh, top van beeld. Dat ja. vond ik al een beetje verzijde. En ja. swingende muziek. Opium vanavond half elf bij de Avro Nederland 2. Dit is Radio 1.